Met het de G7-top in Canada is afgesloten zonder afspraken over grote controversiële onderwerpen, als de oorlog in Oekraïne. Wereldleiders in het samenwerkingsverband blijven met president Trump van mening verschillen. Andere G7-landen willen nieuwe sancties tegen Rusland, maar Trump ziet dat niet zitten, omdat hij met Rusland wil kunnen blijven onderhandelen. Er is wel een gezamenlijk standpunt gekomen over de oorlog tussen Israël en Iran... De landen zeggen dat Israël zich moet kunnen verdedigen, maar dat burgers daarbij wel beschermd moeten worden. Mensen met een bepaalde vorm van borstkanker of eierstokkanker krijgen vanaf vandaag niet meer een duur medicijn vergoed. De toezichthouder heeft opnieuw gekeken naar de effectiviteit van deze kankerremmers en komt tot de conclusie dat die onvoldoende is. Het zorginstituut zegt dat de levensduur door de medicijnen niet of nauwelijks wordt verlengd. De kankermedicijnen worden daarom deels uit het basispakket van de zorgverzekering geschrapt. Het is voor het eerst dat dat gebeurt. De experts zijn kritisch op de nieuwe beoordeling. De top van NSC heeft nagedacht en gesproken over het opheffen van de partij. Dat zei de nieuwe lijsttrekker Eddie van Heijem gisteravond. Volgens hem heeft NSC als nieuwe partij een turbulente anderhalf jaar achter de rug... waarin mensen hun vertrouwen verloren hebben... De top vroeg zich daarom af of ze nog verder met elkaar wilden. Maar Van Heijm zegt dat er nog steeds veel motivatie bij NSC is... om een verschil te kunnen maken. Vandaag gaan er weer een paar winkels van Blokker open. De huishoudketen ging in november vorig jaar failliet. De naam van de keten werd daarna overgenomen... door de neef van de oprichters van Blokker, Ro Roland Palmer. Hij wil met de keten een doorstart maken. De komende maand worden er tientallen nieuwe winkels geopend... De eerste 12 gaan vandaag open. Onder meer in Emmen, Den Bosch, Amsterdam en Al van de Rijn. Het weer helder bij een graad of 12 momenteel. Vandaag op een paar stapelwolken na een zonnige en droge dag. Het wordt in het noorden 20 graden en in het zuiden kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Zfm 106.9 FM Start them from the sky But it's song for birds to sing Oh, I guess of you, yeah Just one thing, baby Just a one thing, just a one thing for My body. For you, still a start down from the sky But a song for us to sing Oh, I guess good you, yeah Just one thing, baby Just one thing, just one thing My body's up All night Never let me go Oh, my body tight.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 Yeah Het hier haast hueft je honderd, verloren maatschappij, ze slaaiden het onder, ze vielen haar en vrij, er is wat voor kinderen, hij maakt soms op ourspaard, maar werd ze einds waar steren naar de Klein, en al ze je hield. Uit Ithundotse kraaien is de richting van het veld. Het het honderd, een naaie heerschepijn. Ze ze F. M. Z.